9 Uur, Jori Stubinitski met het NOS-journaal. In het Oostenrijkse wintersportplaatsje Leg wordt vandaag het ski-ongeluk van Prins Frizo herdacht. dat precies een jaar geleden plaatsvond. De prins raakte toen bedolven onder een lawine en ligt sinds die tijd in coma in een ziekenhuis in Londen. In de Nicolauskerk van Leg wordt vanmiddag een speciale mis gehouden. waarin voor Prins Frizo wordt gebeden. Koningin Beatrix is al sinds maandag in Leg. En gisteren kreeg ze gezelschap van prins Willem-Alexander en prinses Maxima... met hun drie dochters die met de koninklijke trein naar Oostenrijk zijn gegaan. Ook prinses Mabel, de echtgenote van Friso, is met hun twee dochters in leg. Alle treinvervoerders op het Nederlandse spoor moeten hetzelfde tarief gaan rekenen. Dat wil de NS. Reizigers die met de OV-chipkaart reizen en wisselen van aanbieder moeten nu uitchecken bij de ene en inchecken bij de andere treinvervoerder. Op het nieuwe traject betaalt iemand een nieuw tarief... en de NS wil daar nu dus vanaf. De Japanse stad Ishinomaki, die in 2011 zwaar werd getroffen door het tsunami... heeft afgelopen week een bijzondere donatie gekregen. Twee lokale hulporganisaties en de baas van de lokale vismarkt... kregen goudstaven. De afzender is niet bekend. De goudstaven, elk zo'n 2 kilo zwaar, zijn samen een kleine 190.000 euro waard. De Japanse havenstad werd twee jaar geleden bijna van de kaart geveegd door de tsunami. Er vielen 3000 doden, 40.000 gebouwen werden verwoest. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door de Partizanen. Het duo, bestaande uit Marijn Scholten en Thomas Gast, won de jury en de publieksprijs. Ze versloegen Kiki Schippers en Jan Beuving. Het Leids Cabaret Festival geldt als een van de belangrijkste podia... voor aanstormend en jong cabaret-talent. Het was de 35 ste editie. Het weer, bewolkt en lokaal mist. Vanuit het zuiden gaat het opklaren. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Morgen grijs en dinsdag kans op natte sneeuw of motregen. Dit was het NOS Journaal. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er een. En daar ook. En daar...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 Vossen, olifanten en geld. Heel veel geld. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Het Goed Geld Gala. Kent u dat? De Nationale Postcode Lot Loterij pakt dan flink uit... en zet vele goede doelen financieel in het zonnetje. Afgelopen woensdag was het weer zover. U hoort zo onze reportage. We waren er natuurlijk bij. En ook de Vlinderstichting viel met zijn neus in de boter. Ja, maar liefst acht... Ton krijgt de stichting om het uh, genoemde project Idylle te realiseren. Op tientallen locaties in Nederland, binnen en buiten de stad... zullen bloemrijke plekken gerealiseerd worden... waar vlinders, bijen en mensen goed zullen gedijen. De vlinder- en bijstand staat de laatste jaren enorm onder druk. Dus iedere steun is meer dan welkom. Maar als u nou zelf ook vlinders wilt helpen... en niet toevallig acht ton ontvangen heeft... dan volgen nu enkele tips die helemaal geen cent kosten. 1. Rottend fruit. Vlinders zijn er dol op. Heeft u nog een oude banaan of slappe pruim in uw fruitmand liggen... gooi hem in de tuin. Twee. Tuin winter klaar. De vlinder groet ervan. Volgende keer alles laten staan. Niet snoeien, want vlinders rupsen en poppen overwinteren graag tussen oud gebladerte. Lekker de boel de boel laten. En op nummer drie dode dieren in de tuin laten liggen, want de vlinders die smullen ervan. Een dooie merel of egel dus niet weghalen. De vlinder mag... Dit is echt weer zo'n tekst. De vlinder mag graag van het lichaamsvocht ja. drinken. Ja, sommige vlinders hè? Ja. Die vinden dat heerlijk. Nou, veel plezier met uw gratis vlindertuin. Ja, we zaten nog even te oefenen. Toe Toen maar. Ik zou zeggen Saranga de Bobo. Ja, de Saranga, Saranga de Bobo. Nee, Bobo. Het is dat is de V en B. Saranga de Bobo. Van de Braziliaanse gitaarcomponies. zo, Machado, uitgevoerd door gitaristen. Uh, oh, laat ik maar zitten. Laat ik maar zitten. Laat we maar je maar naar het volgende. Sinterklaas viel dit jaar op afgelopen woensdag. Op het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij kregen 90 goede doelen. In totaal 200 90 miljoen euro. Veel van die enorme sommen geld staan van tevoren al een beetje vast... want tientallen organisaties op het gebied van groen en gerechtigheid... krijgen een vaste jaarlijkse bijdrage. Maar er zijn ook speciale projecten. En uit die pot kreeg Greenpeace maar liefst 7,5 miljoen euro. Bedoeld om het project Question Mark goed van de grond te krijgen. Directeur Sylvia Borre stond nog trillend van emotie... op die avond Joost Huizing te woord. Het is nog behoorlijk rumoerig. Op het Goed Geld Gala was Greenpeace een van de grote winnaars. Jullie krijgen 7 miljoen om een app verder te ontwikkelen. Wat is het? Het is een app waarmee je barcodes kan scannen in de winkel of in je ijskast of in je kast thuis. En die geeft aan hoe dat product vergelijkt. We hebben er nu zuivel en vlees in zitten. Hoe dat vergelijkt op het gebied van milieu, op het gebied van dierenwelzijn. Varkens nood heeft heel veel werk gedaan hiervoor was hun idee eigenlijk? Nou, het gekke is, wij hebben het idee al ontwikkeld... en toen ontdekten we dat zij er al mee bezig waren. Dus zoals met veel dingen, goede ideeën worden ongeveer op hetzelfde moment ontstaan. Maar het betekent eigenlijk dat je al die keurmerken... er zijn er geloof ik 300, die kan je vergeten. Je scant met je mobiele telefoon de streepjescode. En dan geeft het aan op een niveau van 1 tot 10 waar het zit. En we hebben niet alleen dierenwelzijn en milieu kwesties en gezondheid... We willen er ook nog arbeidsomstandigheden in krijgen. En Geen kinderarbeid, dat soort dingen? Dat soort dingen. En uh, het spannende idee in de ontwikkeling is dat we natuurlijk kleding, elektronica, al die zaken er ook in willen krijgen. Maar we hebben ook een Wikipedia onderdeel ervan. Zodat iedereen kan dan aangeven, jullie zeggen wel dat dit een goed geproduceerd product is, maar hierin... Ik, Afrika. Precies, ik ben toevallig op die fabriek geweest en het klopte niet. En als dat gebeurt, dan kunnen we in de app een vraagteken zetten, kan er een discussie over ontstaan. En kunnen die scores, die kunnen dan weer gaan schuiven. Dus het is een heel dynamisch en echt transparant systeem om te zorgen dat we de keten en de achtergrond van onze producten echt leren kennen. Dat je weet wat je koopt. Ja, en het is leuk, want uh, bijvoorbeeld rondel eieren, die kwam er het hoogste uit uh, bij de... Uh, Varkens in nood app en die hebben echt hun omzet meteen ongeveer verdubbeld toen dat duidelijk werd. Dus het gaat een effect hebben op dat de bedrijven ook gaan merken het loont om te zorgen dat je het goed voor elkaar hebt. Waarom hebben jullie, als die app die is er al, waarom hebben jullie al dat geld nodig? Omdat we nu meters kunnen maken. Dat is zo fantastisch. Want we hebben op dit moment dus zuivel en vlees erin. We kunnen nu naar groente en fruit. En we kunnen door naar kleding en dat gif. Dat is een en hot issue door... nu voor Greenpeace, hè ja, kleding? Ja. ja, want de productie uh, van kleding betekent dat er gif geloosd wordt in Chinese of Mexicaanse rivieren. Wij kunnen als Greenpeace natuurlijk op deze manier ermee campagne voeren. En druk uitoefenen op bedrijven om hun zaken eindelijk eens voor elkaar te krijgen. En op milieuaspecten, en op gezondheid en dierenwelzijn, en op arbeidsomstandigheden. De vakbonden doen ook mee, internationaal. Dus fantastisch. Het ei van Columbus. Maar volgens mij moet jij nou toch eindelijk een glaasje gaan drinken voor ja. dit succes. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Dank je, dank je. Nou. De app Question Mark is al gratis te krijgen voor de iPhone en Android telefoons. Maak er gebruik van en u kunt al die honderden groene keurmerken vergeten. Meer informatie op vroegevogels.vara.nl nou, Naast al die checks en al die miljoenen was er op het Goed Geld Gala ook een, een bijzondere hoofdgast. Het licht ging uit in de zaal en er klonk een bekend stemgeluid. Ladies and gentlemen. Please welcome the 42nd President of the United States, Bill Clinton. Ja, het, stemgeluid dat, het men, nee, dat stemgeluid dat men daarna ging horen was natuurlijk van Bill Clinton. De vroegere Amerikaanse president sprak een half uur lang met Femke Halsema... over duurzame ontwikkeling, klimaatverandering en zijn eigen Bill Clinton Foundation. Interessant verhaal, maar jammer genoeg helemaal in het Engels. Dus we hebben besloten om het integraal op onze website te zetten. Maar we willen u nu toch ook een fragmentje laten horen... over de samenhang tussen klimaatverandering, de oceanen en voeding. The oceans are hard to keep us from destroying ourselves from climate change. It is almost as if they have a conscience. They keep sucking up more carbon as we put it into the atmosphere. But as a result, the texture of the water has become more acidic and therefore in many places far less able to support adequate fish supplies. This year there will be more fish consumed that are farm-raised than fish that grow naturally. We need to feed them good, decent, organic food. We need to think about if th these fish are going to continue to be the main source of protein for more than a billion people, there needs to be an international agreement about what can be put into their bodies because it is coming into the bodies of children around the world. Oh, thank you, Mr. President. Um, even kort samengevat, de oceanen nemen steeds meer CO2 op. Dat is goed, want het gaat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een beetje tegen. Maar het zeewater wordt dus wel steeds zuurder door. En dat zou de visstand kunnen bedreigen. Een groot gevaar omdat vis nu al voor 1 miljard mensen op aarde het hoofdvoedsel is. Bedenk dan ook dat er nu al meer kweekvis wordt gegeten dan wilde vis. En dat er goede afspraken moeten komen om die kweekvis op een verantwoorde, biologische manier te voeden. Nou, het hele gesprek met Bill Clinton kunt u dus op onze site beluisteren. Joost Huizing sprak aan het eind van die lange Goed geldgale avond nog na met Femke Halsema... die Bill Clinton als enige mocht interviewen. Femke Halsema net nog op het podium met Bill Clinton. Hoe was dat? Heel ja, leuk. Gewoon heel erg leuk. Ik was heel erg zenuwachtig van tevoren. Hij heeft een geweldig vermogen om je op je gemak te stellen. Omdat hij een wonderlijke combinatie heeft van charisma en gewoonheid. Ja. Toen ik eenmaal naast hem zat, was ik toch eigenlijk vrij snel weer geconcentreerd. Ik vond het enig om te doen. Hij profileert zich nu heel erg als groen. En ja. dat ontdek je dan bij politici als ze eenmaal niet meer in de regering zitten. Ruud Lubbers, Dries van Acht... Ja, nou, ik denk dat Clinton een ander geval is dan Ruud Lubbers. En overigens heb je natuurlijk ook politici die het wel zien tijdens hun politieke carrière. Ik zal geen namen noemen. Nee, en ik denk... Um... Dat bij Clinton ook erg de verandering van de tijd is. Hij heeft natuurlijk samen met Gore de regering gevormd. En het was met name Gore die natuurlijk na de regering Clinton met een unconvenient truth kwam. En ik denk dat dat hem heel erg gevormd heeft. Ik denk dat voor heel veel mensen geldt dat ze het klimaatprobleem pas na 2000 serieus zijn gaan nemen. Dat is bij Bill Clinton, dat zei hij vanavond ja. ook, wel een van de allerbelangrijkste ja. onderwerpen. Ja, en gelijk heeft hij, Ik bedoel, de veel armoede in de derde wereld hangt nou samen met klimaatproblemen. En we weten ook dat als we dat niet oplossen, dan verergeren we en armoede wereldwijd, maar ook bijvoorbeeld het, het gevaar van uh, regionaal, lokaal conflict. Over water. Over... Schaarse grondstoffen. Um, want dat, dat hoort er natuurlijk ook bij. Ik bedoel, we marcheren ook hard af op een oliecrisis. En ook dat zal uh, lokaal en regionaal conflict gaan veroorzaken. Was er nou iets waarvan u zei, hey, dat vertelde hij en dat heb ik nog nooit op die manier gehoord? Nee, dat niet. Het is vooral de manier waarop hij het vertelt. Die, hij heeft de, de zeldzame kwaliteit om en analytisch sterk te zijn en je tegelijkertijd te ontroeren. En, en, en dat hebben, hebben ze een hij. voorbeeld? Nou, is dat hij de positie van boeren in India vergelijkt met de manier waarop hij zelf in Arkansas opgroeide. En de kansen die hij als kind krijgt. En dit is niet larmoyant, het was niet te sentimenteel. Het was redelijk feitelijk en het klopte ook. Maar het was ook heel ontroerend. Nog meer voorbeelden? Nee, dit was het. Ik ben moe, ik moet naar huis. Ik moet morgen hard werken. Dus, uh... Ook op het gebied van groen? Iets heel anders. Maar daar vertel ik graag een andere keer Deze over. Oké, okay, dank Dag. u wel. Da Dat was het Minuetto Ma Allegro assai uit de Sinfonia in A. Groot... van de Oostenrijkse componist Karl Ditters van Dittersdorf. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het Arktisch zeeijs is de afgelopen zomer zo snel dunner geworden... dat de alg Melosira Arctica haar slag heeft weten te slaan. Deze alg groeide veel harder dan normaal en blijkt ook nog eens massaal te zinken naar de zeebodem. En dit zorgt er weer voor dat op grote diepte enorme zuurstofloze plekken ontstaan... die gevolgen hebben voor het hele ecosysteem. Dode algen worden weliswaar gegeten door zeekomkommers en slangsterren... maar die algen zijn met veel te veel. Bacteriën breken de rest af en gebruiken daarvoor veel zuurstof. Het is voor het eerst dat wetenschappers aantonen... dat de opwarming van de aarde grote gevolgen heeft voor de bodem van de diepzee. Wat er zal gebeuren als de hele, hele noordelijke ijs, ijs vrij wordt... is moeilijk te voorspellen, maar wel verontrustend. Nieuwe natuur. Een Nederlandse vogelonderzoeker heeft op het Indonesische eiland Lombok... onlangs een nieuwe uil voor de wetenschap ontdekt. Georg Sangster, verbonden aan de Universiteit van Stockholm... kwam er bij toeval achter. De roofvogel is gedoopt tot de rinjani dwergooruil, En hij klinkt zo... Keorkzangster uh, over de ontdekking. Ja, ik was op, um, op Lombok samen met mijn vrouw om uh, opname te maken van een andere nachtvogel. Een, uh, een nachtswaluw. Heel mooi opgenomen. Er hoorde ook een uil. En um, die uil die klonk anders dan wij eigenlijk verwachten. Want een paar dagen eerder waren we op, uh, op een ander eiland, de Flores. En de vogel Lombok hoort eigenlijk hetzelfde te zingen als die van, van Flores. En die klonk heel anders. Op Floris klinkt die uh, als, een, als een raaf. Een hele uh, een rauwe keelklank uh, produceert dat juist. En op Lombok was het een, uh, een fluittoon. Ik heb toch we geprobeerd opnames te maken daarvan. En toen die opnames afspeelden, toen uh, konden we zien dat het inderdaad een uiltje was. En dat het inderdaad een uiltje was, dat nou, uiltje zag er net zo uit als het uiltje op Floris. Toen wisten we dat er iets niet klopte. Toen we terug waren in, in Nederland is nagegaan uh, of daar al een, een naam voor was dat bleek niet zo te zijn. En toen hadden we dus al heel sterk vermoeden dat er sprake was van een uh, totaal onbekende soort. nou, Blomboek is een hele groot vulkaan. dat is de ene hoogste vulkaan van uh, Indonesië. en die heet de Gunung Rinjani, de Rinjani vulkaan. en uh, dat vonden we wel een mooie toepasselijke naam voor deze ja, ja, eh, al. ja, ik die belde. ja, Georg. en hij heet George. Het heet George. Hè? ja. het broeikaseffect. Het gebruik van kolen zit in de lift, vooral in landen als China en Rusland. Alleen al in China is de vraag naar kolen in tien jaar tijd verdrievoudigd. Maar ook in Europa neemt de vraag toe, want kolen zijn hier goedkoper dan gas. Dankzij meerjarige contracten met gasleverancier Rusland blijft de prijs van gas hoog. Het aanbod van kolen daarentegen wordt steeds groter, waardoor die prijs juist daalt. Kolencentrales voorzien voor 40% in de mondiale energiebehoefte. De verwachting is dat kolen binnen vijf jaar olie hebben ingehaald als voornaamste energiebron. Bedreigde natuur. Het aantal kievieten in Nederland neemt al jaren af, ook in Friesland. Maar nog nooit waren er zo weinig als in 2012. Toch heeft de provincie Friesland onlangs weer een vergunning afgegeven voor het rapen van eieren. Er mogen zelfs nog meer eieren geraapt worden dan vorig jaar. Omdat de provincie zich baseert op cijfers van 2011 en niet van 2012. Faunabescherming probeert elk jaar opnieuw een verbod te krijgen op het eierrapen of lippijsjerken. Zoals het in het Fries wordt genoemd. Maar helaas nog altijd zonder succes. Aanstaande woensdag stappen ze weer naar de rechter. Gaat het dit jaar wel lukken? Vragen we aan Harm Niesen van Faunabescherming. Nou, zoals elk jaar hebben we goede hoop. En dit jaar eigenlijk nog meer dan anders. Omdat volgens ons de provincie heel duidelijk in gebreken is gebleven. De provincie die moet namelijk aantonen voor 1 oktober van elk lopend jaar... dat de stand van de Kiviet gunstig is. En dat die op zijn minst op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft als het jaar daarvoor. Zij baseren zich dus gewoon op 2011... terwijl er al in juni door Sofom berichten naar buiten werden gebracht... dat het een dramatisch jaar was voor de Kivit... en dat die in heel Nederland gemiddeld met 18% achteruit is gegaan. Nou, wij hebben toen aan Sofom gevraagd van geldt dat ook voor Friesland? En het antwoord daarop was ja. Er is geen enkele aanleiding om te denken dat het in Friesland beter ging. Nou, Als dat zo is, dan mag de provincie zo'n ontheffing niet geven... En ze hebben niet eens geïnformeerd bij Sovon hoe de stand over 2012 er precies voor staat. En ja, dat betekent dus volgens ons dat ze in gebreken zijn gebleven. Klein. Grut. Wie heeft de kleinste hersenen ter wereld? Misschien wel de sluipwesp Trigogramma evanescens. Volgens Wageningse onderzoekers zijn die hersenen kleiner dan ooit mogelijk werd geacht. Zelf is de wesp slechts 0,3 millimeter groot... en daarmee een van de allerkleinste insecten ter wereld. Zijn nog veel kleinere hersenen, 0,0000 weet ik veel... zijn zo piepklein eigenlijk te klein voor intelligent gedrag. Althans, dat werd tot nu toe gedacht. Maar toch is die wesp heel erg slim. Hij kan bijvoorbeeld geuren koppelen aan het verschijnen van vlindereitjes... die hij dan weer preciteert. Het hersenonderzoek is te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift... Brain, Behavior and Evolution. Een laptop is beter voor het milieu dan een gewone computer. Dat blijkt uit cijfers van Milieu Centraal. Een laptop verbruikt zo'n 70% minder energie. En dat scheelt ook in de portemonnee. De energiekosten zijn gemiddeld 30 euro per jaar lager dan bij een desktopcomputer. Verder zou je volgens Milieu Centraal bij de aankoop van een nieuwe computer ook moeten letten op de levensduur. In plaats van het aanschaffen van een nieuwe computer kun je bijvoorbeeld een grotere harde schijf of meer geheugen plaatsen. Nog een tip van Milieu Centraal. Voorkom sluipgebruik. Trek de stekker uit het topcontact of gebruik een stekkerblok met aan- en uitschakelaar. En zet de computer uit bij langere pauzes. Beestachtig. Japanse wetenschappers deden een bijzondere ontdekking. De zeeslak Chromodoris reticulata gooit zijn geslachtsdeel na de daad weg en heeft binnen 24 uur weer een nieuwe. Nader onderzoek leert dat de penissen van deze slak... voorzien zijn van een soort weerhaakjes... mogelijk bedoeld om sperma langer vast te houden. Waarschijnlijk is het lastig om een penis met haakjes... weer netjes in het lichaam op te bergen, is de theorie van de wetenschappers. Tot nu toe is alleen van de landslak Areolimax bekend... dat hij zijn penis kwijtraakt na de geslachtsdaad. En die doet dat niet eens zelf, dat doet zijn partner hem aan. En hij heeft ook nog eens de pech dat hij geen nieuwe kan laten groeien.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 De BBC Concert Orchestra speelde Vanity Fair van de Engelse filmcomponist Anthony Collins. Vandaag is Vossendag bij Vroege Vogels en bij Staatsbosbeheer. Want de camera's die in de Vossenburg in de Oostvaardersplassen hangen... gaan zometeen weer online. Iedereen kan vanaf nu achter de computer het reilen en zeilen... van een compleet Vossengezin, tenminste dat hopen we dan, op de voet volgen. Ja, als het zover komt tenminste, want vorig jaar werd de burg niet bewoond. Dit jaar zijn de kansen weer wat groter. Verslaggever Henny Radstaak probeert met boswachter Jan Griekspoor... van Staatsbosbeheer in de buurt van de burg te komen, niet te dichtbij natuurlijk, om de vos niet te verstoren. We staan in midden in het gebied en we kijken nu op grote afstand naar... De plek van de, de Vossenbouw, waar die in wezen zit. De Burgt. De Burgt, ja. De Burgt. Met, euh, nou, je ziet wel je heel goed kijkt dan dus zie je de, de, de zonnepanelen staan. Ja. En er staat ook een molentje bij. Windmolentje. Ja, en dat is nodig voor om de accu's op te laden. Er zit een paar grote accu's onder. En die, door de snelheid van het windmolentje en door euh, nou, de zonnepanelen... ...laat die tweede de accu op. Want ja, die camera's, de drie camera's die er staan... ...die hebben natuurlijk wel permanent stroom nodig. Dat is wel, wel heel belangrijk. nou Kijk, verrekt, loopt er ook nog een, uh, een Vossen in de buurt. nee Ja, ja. ja, ja? Zit die daar zit hij daar. Ja, recht voor ons, 12 ja, uur, Dan zit hij uh, mooi vindtom. rustig wat, uh, wat te kijken. Ja. Hé, hey, misschien, uh... misschien de vos. Misschien de vos die daar, die daar woont, ja, hè. Ja. Het is een grote vos, dus ik denk een, een rekel. Mannetje. Ja, mannetje daar. Kijk, hij zit rustig een beetje om hem heen te kijken. Ah. En uh, ja, ik denk, nou joh, wie, wie, wie, wie maakt me wat hier in die, midden in die oostvaardersplassen Ja, apart gezicht, hè. De Vos. Ja, want hij zit er dus al in, want dat hebben jullie al ja, kunnen zien. dat hebben we al kunnen zien. Op kantoor hebben we hebben een monitor en dan kunnen we wel um, altijd bekijken wat er gebeurt. Dus hij zit er ook echt in. Kijk, nou, dat is ook weer bijzonder. Als ik net te kijken, zit ik tegen een zeearend aan te kijken. Kijk, moet je, <laughs> je verder ja, kijken even kijken? Ja, dat, nou, dat heb ik we wel zien, ja. Ja, dat is mooi. Een grote vogel. Ja. Ja, hij is inmiddels weer met, het, uh, met de nestbouw bezig. Dus in die hoek kijkt, bovenin oh, die hoek... Ja, een hele grote vogel ja, daar. Je ziet het in de top. Ja. En als je dan iets naar links op een gegeven moment kijkt, dan zie je dat ze weer met het nestbouw bezig zijn. Dus dat is ook weer heel mooi. Hè? Het is wel leuk. Een zeearend en een, en een vosje in één beeld. Hè? Dat is ja. ook weer, weer, weer, weer bijzonder. Hij blijft rustig naar ons kijken. Wie kijkt naar wie, vraag je altijd. Ja. Zit hij naar ons te kijken of kijken wij naar hun? Het is wel weer bijzonder. Ja. Dan komt er een nieuwsgierige hinde voorbij. Ja, kijk een raaf daar hoor. Oh, daar vraagt een raaf, zie je het? Oh ja. ja. ja, ja. Hartstikke prachtig lijkt. Mooi. En het is een hele spannende tijd voor de Vos, want het is de randstijd, de paartijd. Nu op dit moment? Nu op dit moment, ja. Nu moet het gebeuren. Vanmorgen heeft uh, nou, de filmploeg hè, van uh, EMS Films, hè, die uh, nou, ja, de oost film maakt. De Nieuwe Wildernis. De Nieuwe Wildernisfilm, hartstikke mooi natuurlijk, in samenwerking met, uh, met Staes Bosbeer. En de Vara. En de Vara, zeker. ja, <laughs> Niet vergeten, hartstikke belangrijk. Hè? Maar die hebben een paar in de Vos gefilmd. En uh, dat, was, dat was uniek, hè. En uh, ja, dat, is, dat, dat zie je niet vaak. Hè. Ik ken heel weinig beelden waarop je dat ziet, dat een paar ervoor gefilmd ja. is. En dat is heel goed indringend gefilmd. En op afstand. Hè, 30, heb, 40, je het beeld, 50, heb je een beeldje gezien? Ik heb een klein stukje ja. ervan gezien. Ja, ja. Dat ziet er heel, heel goed uit. Spannend ook, hè? Want ja, als je goed kijkt, dan denk je, ja, het gaat bijna pijn doen als je dat ziet. Hè. Maar ja, ja, nou ja, ze zitten daar strak aan elkaar vast. Hè. Ja, op op zijn hondjes. Op zijn ja. hondjes, ja. Precies, op zijn hondjes. Ja. Het is een paring van een vos. Op een gegeven moment, dan paren ze met elkaar, dan zitten ze aan elkaar vast. En na een aantal minuten, dan gaan ze wel weer los. Gelukkig, hè. vroeger deed ze dat wel eens een keer met de honden. Dan gooien ze er maar koud water tussen. Maar dat doen wij maar niet natuurlijk. Want <lacht> ja, dat moet je gewoon zijn gang laten. De natuur een beetje zijn gang laten gaan. Hè. Dat is wel belangrijk. Maar, nou ja, dat is wel een, een, een zeer bijzonder gezicht, hè. Dat je op afstand zo paren de vossen ziet, 30 40 meter. En, ja, gelukkig mooi gefilmd. Dus uh, uiteindelijk kan iedere bioscoop daar ook. natuurlijk even van, van genieten. Hè. Dat gaan we pas. Uh, ja. nou, in september gaan we dat zien. In, in de bioscoop of de ja, film. Ja, ja, dat klopt. Maar de Vossencam die gaat nu op dit moment al online. Hè? Ja, die gaat nu vandaag online. En dat is natuurlijk uh, ja, fantastisch. Hè? Soms helpt hij ons als een keer, want uh, pas was de lensadvies, en nou, dan ligt hij niet mee beschouwd, Dus dat is wel heel bijzonder. <laughs> Echt waar? Ja, misschien heeft hij het toch in de gaten. dat, hij zegt, ja, dat Als bosbeer dat vindt het hartstikke belangrijk dat er goede, mooie beelden eten erin gaan. Hè. Even een likje over de camera, hè, zoiets. Ja. Ja, van de natuur van de Oostwaardersplassen naar, ja, naar de stadsnatuur. Hartje Rotterdam, de parklaan. Niels de Zwarte van het bureau Stadsnatuur. Want hier komen ook vossen voor. Ja, dat klopt. De vossen vinden allerlei routes door de stad. Waaronder ook tot in het centrum. Zodat er genoeg groen is en waarschijnlijk ook genoeg te eten. Op deze plek is een tijdje terug een vos uh, gesignaleerd. Ja, dat was een, uh, een mannetje. Uh, die waarschijnlijk uh, op zoek was naar een nieuw territorium. Dus die neemt wat meer risico. Dat zijn de pioniers... Durven dan ook een uitstapje te maken. Ja, en komen dan in een redelijk chique laan zoals hier. Met aardig wat groen, veel tuinen terecht. Uitzicht op de Euromas trouwens. Ja, dit is wat een bij? fantastische plek gewoon in Rotterdam. Maar Hartje, nou niet Hartje centrum, maar toch redelijk binnenstad. Ja, stedelijker dan dit hebben ze niet gevonden. We kennen ze wel meer van Kralingen en de Es langs de Oude Maas. En ja, als je de Oude Maas een beetje volgt, ja, dan kun je hier terechtkomen. Maar hier bij deze tuin, bij dit, dit vrijstaande pand, hier is hij dus gesignaleerd? Ja, hij ja, zal hier het uh, bruggetje overgelopen moeten zijn. En verderop uh, heb je nog wat hekken waar, uh, waar we de, ja, de vos hebben gezien. Ja, vlakbij een, uh, een kinderdagverblijf zelfs. En uh, ja, daar lag hij uh, te zonnen. Maar het bleek toen, uh, uh, toen mensen naar buiten liepen dat hij wel heel moeilijk liep. En uiteindelijk had hij uh, dus een gebroken uh, poot was verwond en is door de dierambulance opgehaald... en is uiteindelijk overleden. Hij heeft het niet gehaald. De Vos rukt op. Ja, dat denken we wel. Recent is er wat commotie geweest in Rotterdam. Eigenlijk wel langer. Er is dus een aantal keer in de deelgemeente Prins Alexander... zijn er mensen hun kwijt kwijtgeraakt... of hun kippen dood teruggevonden. Waarbij de Vos op zijn zoektocht is tegengekomen... Ja, en heeft het toegehaald. In Londen was het zelfs zover... Ja, dat een vos vorige week een, ja, een baby uit een wieg gesleurd zou hebben. Ja, klopt. Bizar verhaal. Ja, en dat, dat is het ook. Dat moet je realiseren. Dat is, uh, vreselijk, dat is echt een trauma natuurlijk. Zover ik het weet, ook het tweede geval in de, in de laatste decennia... Uh, eigenlijk denk ik wel in West-Europa dat dat voorkomt. Um, waarbij een vos dus inderdaad naar binnen gelopen is. En uh, een kind heeft gebeten. Maar hoezo naar binnen? Ja, misschien, maar dat, dat is speculeren natuurlijk, is het zo'n vos die tam uh, gemaakt is. Of erg gewend is geraakt aan mensen door, uh, doordat ze geaaid en uh, uh, ja, gevoerd worden. Um, en het dus veilig genoeg vindt om binnen eens te kijken of er wat eten is. Ja, en het verschil tussen een, uh, een klein kind en een, uh, een ander wild dier, als een konijn, is misschien niet zo heel groot. Dus ja, ik vind dat echt een vreselijk drama. Aan de andere kant, als dat zo'n tweede bijtincident is in, in uh, vele jaren in West-Europa. En je zet dat tegenover het aantal hondenbeten dat we in Nederland hebben. Ik heb dat even opgezocht. Dat is ongeveer 150.000 keer per jaar in Nederland. Ja, dat is wel heel fors. En ja, dat accepteren we ja, in die zin ook niet. Maar, we zeggen uh, ook niet, we schieten alle honden af. Dat is eigenlijk een beetje mijn punt. Het, is, uh, het gaat me veel en veel te ver om te zeggen, daarom alle volsten afschieten. Um, dat is volgens mij niet uh, de weg die we moeten gaan. Nee. En Verder vind ik het... Ook alweer een mooi teken dat vossen in de buurt van de stad kunnen komen. Dat je zo'n het grootste roofdier wat we hebben, zolang de wolf niet in Nederland is rondloopt. Ja, dat hij een plekje heeft en dat hij wat wilde konijnen en wat vogels opeet. Ja, dat hoort helemaal bij de natuur. En zeker ook in de stad. En die vos hier aan de parklaan die zat, die zat bij een kinderopvang de in de tuin. <laughs> ja, ik voel het al aankomen. Die zat inderdaad bij een kinderdagopvang. En het lijkt mij vrij lastig voor een, een vos om een kinderdagopvang binnen te komen. Want deuren en ramen staan daar als het goed is helemaal niet open. Maar nogmaals, zo'n vos die hoort niet aan mensen te wennen. Die hoort gewoon een afstand te houden. En die horen wij ook te houden tot de vos. En dan denk ik dat een vos en uh, de stad en ook een kinderdagopvang prima samen kan gaan. Al dus Niels de Zwarte van Bureau Stadnatuur in Rotterdam. Geen enkele reden dus uh, tot ongerustheid. Hè? De vos rukt misschien op naar de stad, maar hij doet in principe... Weinig kwaad, zolang we gewoon elkaar met rust laten. De Vos in de Oostvaardersplassen is, als het goed is vanaf nu te bekijken... via de webcams van Staatsbosbeheer, Natuurlijk ook te vinden via vroegevogels.vara.nl. En wij hebben ja. al een poging gewaagd, maar nog weinig ik succes. Ik denk dat het ligt aan de, aan de verbinding hier in het kapitool met uh, de buitenwereld. Want ja. wij, wij krijgen nog geen plaatje hebben op de die mollen misschien uh, de, vos, de, de, de snoeren? Mollen doorgeknaagd, wie weet. Maar Mor ik, ik, ik zie nog niks. Molactie. Nou, wie weet heeft u meer succes? Bekijk het op Vroegevogels of uh, nogmaals via onze eigen site: vroegevogels.vara.nl. it. Onvolprezen metropoolorkest speelde de Polka Mauve... een karakterstukje van de Franse filmmuziekcomponist en dirigent Roger Roger. Ja, wij komen nog even terug op die mollen hier bij het kapitol, Want uh, het opvallende is wat wij hier zien is dat rondom het kapitol, dus zeg maar op het bergje waar wij zitten, uh, er ligt nog sneeuw. En daar zie je veel echt grote molshopen. En er was iets met uh, mollen en vorst in de grond en Theater nee, en hoe het nou precies zit. Dat gaan we snel even vragen aan Jascha Dekker, die ecoloog bioloog. Goedemorgen. Jascha? Goedemorgen. Ja, ik, ik ken jou vooral als vleermuisexpert, maar je weet ook veel van mollen, gelukkig. Ja, ik ben een beetje een allround zoogdieren, persoon, ja. een allround zoogdieren <laughs> Hoe zit dat nou met die mollen en vorst in de grond? Dat ja, heeft eigenlijk weer alles te maken met eten, zoals heel veel in de natuur. Uh, wat je altijd ziet in het voor- en het najaar is dat allerlei bodemdieren uh, wegtrekken voor de kou. En die kou komt vooral van boven, van de, van, uh, vanuit de lucht. Mm -hmm. En die mollen moeten erachteraan, dus in het najaar... Uh, gaan ze wat dieper graven. Gaan ze naar een zo dieper in de grond, dan krijg je allerlei molshopen. En als het minder koud wordt, gaan ze weer hoger zitten. Dus dan uh, wordt er weer gegraven. Maar is het zo, omdat de, zitten de wormen nu, als het vriest, lager? Want we zien nu vooral heel erg molshopen verschijnen. Is het dan omdat de vorst uit de grond is? Ja, dan wordt het gewoon wat warmer uh, al op de bodem. Zeker als er flink zonnetje opstaat. En dan uh, worden die bodemdieren weer actiever uh, in hogere, uh, hogere delen van de grond. Dichter bij het oppervlak. Wat grappig, want je zou juist denken dat waar de sneeuw ligt, dat het daar kouder is, maar dat is dus niet zo. Of misschien nee, blijkbaar, uh, nee, blijkbaar, blijkbaar worden ze toch uh, ook als er wat sneeuw ligt uh, wel weer wel, actief. Hey, Jasha, en, en, en waar laten ze, waar laten ze dan die, die, die grond en die aarde allemaal als ze dieper graven? Ze moeten dat toch ergens kwijt? Ja, ja ook de, maar dat, dat gebeurt dan in het, uh, vooral in het najaar en het begin van de winter. Dan krijg je ook heel vaak meldingen van ineens moshopen en mensen in het gras in het najaar gaan ze een stuk lager en dan komen er de extra molshopen bij. En nu, uh, nu zo'n beetje, komen ze weer hoger te zitten en dan komen er ook weer molshopen tevoorschijn. Oh, dus voor de grasbezitters het is het eigenlijk altijd ja, molshopen tijd. Of ze elkaar, nou ja, hoog ja, of ja. laag springen. Ja, ja. okay. Goed, nou. Hey, Jascha, de laatste vraag die, die, die het afgelopen half jaar heel vaak aan mij gesteld. Wie denk jij dat een mol is? Oeh, dat is een hele goede. <laughs> uh. <laughs> hey, je hoeft niet te antwoorden hoor. Dat is een beetje je hoeft, een flauw. Dat is niet te goed. <laughs> hey, dankjewel hè. Jasje Dekker was dit. Nou, van hele kleine zoogdieren naar grote dan. Uh, begin maart, 3 maart, komen vertegenwoordigers van 176 landen in Thailand bijeen... om de wereldwijde handel in wilde dieren te bespreken. Belangrijk onderwerp op, op deze conferentie is het stropen van Afrikaanse olifanten. Jaarlijks sterven er tienduizenden voor hun ivoren slachtanden. Olifanten-expert Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds gaat naar die conferentie. Christian, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, vorige week spraken we al heel even, heel kort over de, de, de campagne. en de petitie die jullie zijn begonnen tegen de Thaise regering. De petitie is al, wat is de laatste stand? Hoe vaak is die getekend? Uh, 370.000. Uh, ja, dat tekenen. gaat verschrikkelijk goedkuren. Even in één zin vertellen wat nou die petitie inhoudt. Die petitie is om de premier in Thailand uh, te verzoeken. te vragen om de handel in Ivor in hun land te verbieden, stil te leggen. Ja, want het is een beetje raar, hè? want de, de, de Thaise. De olifant is beschermd. Ivor daarvan mag niet. Nee, jawel. De, de Thaise uh, olifanten zijn heel veel van uh, getraind en uh, tam, uh, tam gemaakt. En het ivoor daarvan mag wel legaal verhandeld worden. Dus zij zeggen dat de handel in uh, binnenlands ivoor mag... maar dat verwatert oh, ja. en dan komt uh, illegaal ivoor binnen. En dan komt Afrikaans ivoor, wordt daar ja. ingevoerd, wordt ja. vermengd... en wordt dan alsnog verhandeld. Precies. Zo het. Precies. Want, maar, want ik heb altijd gedacht dat in Thailand die olifanten heilig zijn... Dat, dat is ook zo. De olifanten zijn ook heilig. En men beschouwt ook de olifant als een heilig dier. En maar dan die toch die handel welig. Dat is wel raar. Nou, de, de, ze zagen vooral de punten van de slachtanden van die uh, tamme olifanten af... zodat ze geen schade kunnen berokkenen. Ah, en van overleden tamme olifanten wordt die, wordt die ivoor ook verhandeld. Ja. Ja. Dus dat is een goede markt voor illegale... Uh, ja, ja. ja illegaal het wordt een, gewassen, een basis eigenlijk. ja. gewassen. Ja, ja. um, het meeste ivoor komt uit Afrika. Absoluut, ja. Uit, uit, uit welke landen? Uh, tegenwoordig het meeste uit, uit Centraal-Afrika. Dus uit de, uit de beboste landen. De, de olifant is onderverdeeld in twee ondersoorten, nog geen aparte soort. En de bosolifant is wat kleiner en heeft een wat rechtere slachthand, die ook uh, een hogere dichtheid heeft. En voor de, uh, de kenners is dat een hogere kwaliteit. En... Dicht, dichter Ivoor? Dichter Ivoor, ja. ja. Maar je zei twee soorten: je hebt dus de bosolifant en. De savanneolifant. En de savanna-olifant. Ja. En die savanna-olifant heeft dus ivoor van mindere kwaliteit. Kan ik dat zo ja, zeggen? Ja, het, het ontloopt elkaar niet zoveel. Als veel, ik wil maar... stropen, welke moet ik dan hebben? Zo <laughs> klinkt het een beetje. Nou, ja, ik nemen dat nemen meestal degene die het makkelijkst te pakken is. Maar ja. in dit geval uh, uh, wordt het, het ivoor van de bosolifant meer uh, gewaardeerd. En jij woonde zelf in, uh, in Cameroen? Ja. En, en Gabon ook? Uh, daar ben ik wel geweest, maar ik heb ge gewoond vooral in de Gabon en Ivorcus. Jij hebt dat stroop met eigen ogen gezien? Ja. ja. Wat nou, maak was... je dan mee? Nou, Ik heb niet het stropen zelf meegemaakt, maar ik heb onderzoek gedaan naar olifanten. Ik heb uh, een, bijna een half jaar lang één uh, moeder-olifant gevolgd. Die heette Marie-Louise. Ja. Die hadden we ge getagged, een radiozender omgedaan... om te kijken waarom ze een park uitging en uh, ergens elders uh, be bevolking ging lastigvallen... met het eten van hun gierst oogsten. En, uh, en je ziet daar, de druk van de, van de stroperij was, was hoog uh, in die tijd. Uh, midden jaren negentig was er nog niet zo heel veel uh, olifantstroperij. Maar dat is nu dus wel heel erg anders. Maar wat heb je daar wat? zelf gezien aan die stroperij? Nou, je komt dus uh, regelmatig karkassen tegen, in de, gewoon in het park of buiten het park. En je, en je hoort verhalen over dat er weer uh, geschoten is. En je hoort de, de inbeslagnames van uh, illegaal hiervoor. Uh, dat is wat je, wat je hoort over het algemeen. Maar, maar wat dat tref is, je dan aan? Nou, meestal in de savannengebieden zie je een, uh, een uitgedroogde uh, karkas. En dat is al helemaal uit elkaar gevreten. Dat helemaal uit elkaar, uit elkaar en opgedroogd, dus uh, ja, Het is ook wel trist hoor. Maar ja. Het is niet te vergelijken met uh, de slachting die nu plaatsvindt. Dat is echt veel, veel waarom erger. Waarom is dat nu zo enorm toegenomen? Uh, omdat de uh, vraag uh, toegenomen is in Azië. Uh, er is een, een sterk groeiende middenklasse in, uh, in Azië. Niet alleen in China, maar in andere landen ook. En die hebben meer te besteden. En Ivor uh, is nou eenmaal het, uh, het meest gewilde object... om cadeau te geven binnen uh, bedrijfskringen... en uh, aan, aan je, aan je meerdere om in een goed daglicht te komen... En die mensen hebben meer geld te besteden, dus uh, kunnen ze Ivor kopen. En daardoor trekt de vraag enorm aan. En wordt er dus enorm veel gestroopt, in de, en vooral in Centraal Afrika. En wat voor Ivoren producten? Hè? Beeldjes ja. of zo? Beeldjes, armbandjes, uh, versierselen. De meeste ingewikkelde soort van ballen in ballen die, die heel mooi gemaakt en uitge uitgesneden zijn. Wel echt wel heel mooi werk, maar ja... Uh, is, is ook uh, van die eetstokjes, dat is ook vaak ja. uh, een paar honderd nou, dollar. Nou, dat zien we natuurlijk met heel veel producten, hè? omdat de markt in Azië zo enorm groeit. Of het ja. nou gaat om onze kopere leidingen of dus om ivoor. Ja. De, de vraag naar grondstoffen is enorm. Ja, klopt. Uh, en dan gaat het ook over tijgers en over neushoorn. Ja. En, ja. uh, en dan zitten we vaak natuurlijk te vitten en terecht op die Aziaten. Maar hebben zij nou helemaal geen idee van wat dat doet die enorme vraag van hun? Dat zijn toch ook mensen met gevoel. Je ja, hebt er ook kalenders van het wereld natuurlijk aan de muur hangen. <laughs> nee, dat, kijk, dat is het juist. Dat, dat zou eigenlijk moeten gebeuren. Dat iedereen daar zo'n kalender aan de muur heeft hangen. Nee, het is, uh, kijk, ten eerste is het, is het gebruik van Ivor en ook andere medicinale producten. Niet dat Ivor een medicinale product is, maar is vaak uh, geworteld in een eeuwenoude traditie. Alleen, het, is, het was nooit op dit, uh, op dit niveau. En die, uh, die traditie die is gewoon erin ge, gebeiteld en die krijg je er niet zo makkelijk uit. En de landen zoals China is gewoon moeilijk campagne voeren. Want je mag dan niet zomaar op de tv uh, eindeloos campagne voeren of op straat en dergelijke. Dus het bewustzijn veranderen van de Chinezen is veel lastiger dan je, dan je denkt. En daarbij komt dat, omdat ze dus niet uh, allemaal net zo'n Geographic kijken of op, uh, op Google kunnen... Uh, Weten, zij niet dat vaak, weten ze vaak niet, blijkt uit onderzoek, dat die olifant uh, gedood wordt voor zijn ivoor. Die denken dat die tanden gewoon uitvallen en dat, dat die gewoon geraapt worden. Dus of afgezaagd mensen, en dan... Ja, ja, de mensen denken dus dat, dat, je, dat die, die, die beeldjes en die eetstokjes die gekocht worden... dat die gewoon... Uh, uit de fabriek komen. Ja, en wij proberen dus ook hun te vertellen van luister, wat het effect is van die ivoor. Je wil het misschien niet verbieden, maar je moet ze duidelijk maken dat het een effect heeft op de olifant. Is die, de stropers zelf, zijn daar ook dingen in veranderd? Is die markt. Nou, ten eerste, de markt is natuurlijk veranderd. Er is steeds meer vraag. Dat is natuurlijk niet alleen voor ivoor, maar ook voor neushoorn en voor tijger. Omdat er steeds meer vraag is. Het is geprofessionaliseerd ook. Precies. Je merkt dus, en dat wisten we eerst niet, maar je merkt het. Aan de, aan de inbeslagnames. Er zijn steeds grotere inbeslagnames... waar voorheen iemand een koffer had... of een tiental kilo uh, hiervoor... of misschien twintig of misschien vijftig. Ja, een beetje dat beeld, dat kuifje in Afrika beeld... Zeg maar, ja. wat je een beetje hebt van die olifantstrooprij... dat is nee, al niet nee. meer... Nee, de, de ene laatste inbeslagname in Hongkong was vier... 4 uh, ton, dus 4000 kilo ivoor. Yes. Uh, en ik heb net gehoord in Singapore ook weer 1,5 uh, ton. Uh, het zijn enorme grote partijen, echt van duizenden kilo's. Nou, als je zoiets wil transporteren van de bronland waar, de, waar het gestroopt is, tot aan uh, Azië, met alle transporten en alle douane en alle transport tussendoor. Uh, moet je echt een netwerk hebben om dat te kunnen, te kunnen regelen. Moet en er moet flink dat... wat meer geld betaald ja, worden. Maar, maar hoe, bijvoorbeeld... hoe, ziet uh, hoe ziet die praktijk eruit van dat stropen? Het is, uh, het is een netwerk, er is, er is altijd, een, zover we weten, het is een netwerk van een baas waarschijnlijk in, het, in Azië die, uh, die het hele netwerk aanstuurt. En die heeft allemaal mannetjes, die, of vrouwen, weet ik veel, die ertussen tussen zitten en uh, die sturen groepjes aan. En als je dan uiteindelijk naar beneden gaat, tot in het, het veld waar die olifant loopt, dan is het daar uiteindelijk één jager die, die schiet met een groepje dragers en... Uh, en uh, hakkers, zoals we ze noemen, die die, die uh, slachtanden uit de, uit de kop hakken. Ja. Maar uh, ook dat is geprofessionaliseerd. Want ja. je zou denken, een jager ja. met een groepje helpers... Ja. die dragen, die weet je, stuurt er een, een jeep met rangers op af. Het laat ja, en, Precies, nee, het, het, het, het, het Er is een verschil tussen wat vroeger altijd een probleem was... namelijk oh, eigenlijk nog steeds, maar nu overschaduwd wordt... De, de gewone stroperijen van het wild om te eten en om te handelen. Dat zijn mensen met een, met een laagkaliber geweer of met strikken. Maar dit zijn, hier heb je... Um, Apparaten voor nodig, groot, groot kaliber geweren. Je hebt transportmogelijkheden nodig, soms met, met helikopters zodat je snel weg kan komen. En je hebt je netwerk nodig om die, die, die ivoren slachtoffers te transporteren. En dat betekent dus ook dat wat je daartegen moet doen als, als uh, boswachters. anders uh, is dan wat je normaal doet. En dat is gewoon gevaarlijk. Er wordt gewoon regelmatig gevochten in die parken. En het is gewoon echt een halve oorlog. Maar ook hoe ze dat denk... park dan binnen. Want die parken, nou, niet om ieder park staan natuurlijk hekken. Maar in principe is een park iets anders dan. Ja, nou, je wil de, juist de geen omheen. Om om nee, om de beide wereld, wereld omheen. Maar goed, het zijn wel nationale parken. Die ja. worden toch gecontroleerd? Die ja. Worden... Ja. Maar vaak zijn ze dus, heel groot. En, en heb je toch te weinig middelen om dat te controleren? En een van de dingen die wij dus daar, daarom ook doen. is ons drone-programma, onbemande vliegtuigjes. Uh, ...waar je uh, dus meer kan, kan uh, beslaan van je, van je terrein, meer kan zien, meer kan uh, onderzoeken... ...dan dat je op de, de voet zou kunnen doen. Dus dan heb je wat meer aan, uh, aan die beperkte middelen die je hebt. Maar dat zijn kostbare uh, operaties. We kennen die drones uit ja, uh, ja, uh, die, Afghanistan. Ja, die ja. zijn heel duur, maar uh, wij doen met wat goedkopere. Die zijn uh, ongeveer 2.000 à 3.000 euro per stuk. En dan doe je er wat training bij en dan hebben wij zeggen van... Doen twee drones en een training erbij, en dat kost bij elkaar 10.000 euro. Ja. Met een kleine bijdrage kan je daar al. Maar, maar, maar NO, want ik zag het inderdaad in, in, in de voorbereiding: dat heette de Eco Drone. Ja, we noemen het de Eco Drone. Ja. Maar het is het principe is hetzelfde, alleen dan om gewoon een, een gebied in kaart te brengen. Het is om uh, uh, dier, diertellingen te houden op plekken waar je niet kan komen. Het is om uh, uh, illegale boskap uh, te checken. Maar het is, wij willen proberen vooral in te zetten om uh, stroperij tegen te gaan. Dus we, waar zie je vuurtjes, uh, waar zie je olifantenkarkassen liggen... Waar, waar zie je mensen het bos in gaan. En als je ze ziet, dan kan je Sporen. er een team op afscheren. Dan, kan je er een team dan op bombardeer je afsteunen. ze. We willen nog even naar de cites uh, ja. conferentie ja. uh, die voor een conferentie komen, want zeiden we? 176 landen bij elkaar, ja, geloof ik. En, ja. die en die maken afspraken over welke dieren wel en niet verhandeld mogen worden. Ja, het is een, het is een, het is een conventie die de handel in bedreigde plant- en diersoorten reguleert. Niet zozeer alleen maar verbieden, maar die wil uh, erop toezien dat, dat soorten die bedreigd zijn. niet uh, tot uitsterven gedwongen worden. doordat ze niet uh, gecontroleerd worden. Ja. Dus je wil soorten op de twee lijsten, want er zijn twee lijsten. je wil soorten op die lijsten zetten, zodat die soort beschermd wordt van uitsterven. Ja. door de, de handel te reguleren. Er, er is een lijst verboden en een lijst uh, gecontroleerde handel. Ja, ja precies. En, en de waarom, lijst... is eigenlijk die lijst gereguleerde, waarom mag dan een uh, met uitserven bedreigd die er wel verhandeld worden? Nou, omdat de, de soort die op lijst 2, en dat is dus de, de, de gereguleerde handel staat... Die, dat is niet zozeer dat die meteen met uitserven bedreigd wordt... maar je moet wel opletten dat als je de handel toeneemt... dat het dan wel tot uitsterven leidt. Dus als je het streng controleert, dan zou het wel kunnen... Ja. bijvoorbeeld bepaalde houtsoorten... Aquarium, maar op wat voor manier kan die cites conferentie nou bijdragen... aan het beschermen van die uh, olifant en ook die Afrikaanse bosolifant? Nou, het, het, begint, het begint ermee dat, je, um, uh, dat de soorten ten eerste op die lijst komen... om gereguleerd te worden. Nou, als dan blijkt dat de, dat de regulering van de handel niet genoeg is... dan wordt die op lijst 1 gezet en dan wordt de handel verboden. Zodat je zeker weet dat die beschermd wordt... Um, waar die conferentie ook om is, is om ervoor te zorgen dat de soorten die erop staan en de landen die dat moeten controleren, dat daadwerkelijk ook doen. Dus dan kan het wel zo zijn dat een soort op lijst 1 staat, maar, maar ja. dan blijkt dat de landen de controle niet uitvoeren of niet zorgen dat het gebeurt. En dan ja. is die conferentie ervoor om die, die, uh, die landen ertoe te roepen dat ook daadwerkelijk te doen. Een controlerende functie. Jij gaat erheen over twee weken. Ja, Wat ja, ga jij goed. precies doen? Nou, wij zijn een, natuurlijk een non-governementele organisatie, een NGO. En wij adviseren en lobbyen de daadwerkelijke partijen die er zijn. Dat zijn de landelijke delegaties. Dus gaat, de Nederlandse delegatie gaat daarheen. Dus je en... zit niet letterlijk daar aan tafel, begrijp ik? Zover het kan, zitten we aan tafel. Maar de delegatie zit aan tafel en heeft stemrecht. Maar mag Bij... ik het ja. toch nog even weten? Want we ja. zijn bijna aan het eind. Nu deze, deze conferentie, daar gaat iets gebeuren. Er worden landen gedwongen. Ik ja. begreep dat vooral uh, Japan, China, Thailand. Hè, als het om dit ja. hiervoor gaat. Ja. Het, het, de, de, tot nu toe hebben ze zich nog steeds niet goed genoeg aan de regels gehouden. En de controles... En willen we dat, net zoals voor de neushoorn in, in Vietnam... dat ze zich eraan houden en dat als dat niet gebeurt... dat ze uh, sancties uh, krijgen toegediend door de conventie. Waardoor de handel in wel gereguleerde soorten uh, gestopt wordt... totdat ze zich uh, aan, de, aan de regels uh, conformeren. Dus als zij niet beter gaan opletten... Ja. Dan, dan mogen dan... ze ook niet meer handelen in de wel... Dat is onze, onze, onze oproep, ja. Dat is de inzet. Dan moet het, de conventie moet zeggen, van dan mag je ook in de andere soorten... die wel gereguleerd zijn, gereguleerd zijn, niet handelen. En is dat, uh, is dat vaker voorgekomen? Is dat bijzonder om zo nee, iets te Nee, dat is vaker voorgekomen. Alleen het is een laatste redmiddel wat je doet in deze conventie. Omdat het een hele rigoureuze maatregel is. Want je, je derft gewoon inkomsten als land. En dat is een, dat is een groot nadeel. Dus het is een, een laatste redmiddel. Maar wij vinden dat het echt daar tijd voor is. Zeker in de, de stroperijencrisis zoals het nu is. En denk je dat ze daarvan schrikken? Dat ze? dat dat, dat iets met ze doet? Uh, ik denk het wel, ja. Want het, het, het tassen ze daadwerkelijk in de buidel. Met de ja. export van alle producten die wel mogen... en vergunning nodig hebben. Krijg je, je dan geen vergunningen, dan wordt het illegaal. Je, je pakt ze in de portemonnee. Ja. ja, dus, ja, ja dus, dus je hoopt dat ze dan zeggen... Nou, als, als, als dat de, de repercussie is... dan gaan we maar iets beter letten op dat illegale ivoor. Ja, en dan gaan ze dat controleren. Ja. En dat is het verzoek ook dat we met de petitie aan onze Nederlandse delegatie geven... en aan de, de thuisprimé van zet je daarvoor in om te zorgen dat het gebeurt. Ja. En vooral natuurlijk als toerist zelf geen ivoren kopen. Ja, en en... dat ten eerste. Ja, ik echt. vond dat zo'n open deur, maar, ja, maar, uh, maar moet we moeten het toch, toch het, nog even zeggen. Ja. Ja. Uh, Christian van de Hoeven van het Wereldnatuurfonds, Heel erg veel succes. Ja. Dank je wel. Ja, doe je best. Dat doe ik. Um, en volg alle berichtgeving uh, over de stoperij op onze site. En teken die petitie tegen illegale handel in uh, Bos, Olifanten, ivoor Ga naar vroegevolgens.vara.nl De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, Nog even een staartje fenolijn. een van onze vaste bellers. Dag, met Hans Gartner uit Nes. Het is woensdag... En ik heb begrepen, we hebben geen paus meer. Maar toen ik vanmorgen richting het Lauwersmeer ging... en bij de hoek van de band was, zaten daar wel zo'n 30 vratertjes... die daar rustig aan het fourageren waren. Toen ik later bij het Lauwersmeer zelf, bij het open water kwam... zaten daar zo'n 25 tussen de 25 en 30 nonnetjes. Dus ja, wat moet je er nou van zeggen? Ik heb alleen gedacht van, waarschijnlijk moeten we op de paapjes nog even wachten. Ja. En nou, frater Willy Borders ook weer blij. Op onze website meer informatie over deze uitzending. En u kunt dus, we zeggen het nog maar even, die petitie tekenen Hoi. tegen Olifantenstroperij. Ja, we roepen u ook op om uw zelfgemaakte natuurfilmpjes naar ons op te sturen. De mooiste zenden we uit in VroegeVogels TV. Vanaf 5 maart weer, uh, over een week of twee beginnen we weer. Uh, of op onze website. En uh, op vroegevogels.vara.nl zijn al prachtige voorbeelden te zien. Dinsdag in Kassa Groen. Waarom eten wij de rode poon en de wijting niet meer? Ja, weiting is voor de boes. Is dat zo? Nou, topron, topkok Ron Blauw laat zien wat we missen aan deze vissen. Kassa Groen, dinsdagavond 5.30. Bij de Vara op Nederland 2. Natien, OVT, het grachtengordelkookboek. 400 jaar koken aan de Amsterdamse grachten. Dat wordt smullen bij de VPRO. Uh, tot volgende week. En dan zitten we trouwens voor de laatste keer in Schaveland. Hè? Ja, voor wij. Voor de laatste keer in het kapitool? Ver, wij verlaten het kapitool. Maar waar gaan we heen? Hoe moet dat nu? Dat hoort u volgende week. Ja. Of zullen we het nu zeggen? Nee, we nee. gaan even kijken of die uh, vossencamera oh, vos, nu al, uh, doet wel doet. Nou, we hebben wel geluid, maar geen beeld. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie, Vitesse Groningen... Op en een toppen bij de tweede paal. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook Pek Zwolle Feyenoord... Ja, er binnen naar een slotfase, krijgt weet u wel, Hallo heren Heerenveen... Dus de eerste mogelijkheid, oh, op de paal, zeg. En om half 5 RKC Ajax. Paniek, paniek, paniek, schiet langs, naast. En ook het WK Schaatsen Allround in Hamar. Dat is de cellen Je hebt heeft al een gat van 10 meter. Oh. En het NK Indoor Atletiek. NOS langs de lijn, vanmiddag om 2 uur.